is een L en deze Dat is een E. En die andere vier? A e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 En als zij dat schaapachtige geluk willen, moet ik het met hen willen. Maar ik kan het niet. Ik kan het niet willen. Ik houd minder van ze, sinds ze minder lijden. En toch heb ik een afschuw van lijden. Ben ik slecht? Jij? Nee. Je bent jaloers. Jaloers. Ja. Dodelijk. Zie je wel, het is hoog tijd dat ik wegga. Jij hebt mij bedorven. Waar je ook bent, wat je ook doet...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 De opstand is uitgebroken. Welke opstand? Dat komt niet op mij. Dat is mijn schuld niet. Laat ze al kamer afmaken. Ik heb apart nog deel aan. Ze werden alleen maar door angst voor de kerk weerhouden. Jij hebt hun bewezen dat ze geen priesters nodig hadden. Nu wemelt het van de profeten. Maar het zijn profeten van de toren die kwaad wraak prediken. En dat alles is mijn werk. Ja. Daar! Sla maar. Sla maar. Wat was het kwaad zoet. Ik kon doden.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 Ik zal mensenlevens moeten verspillen, die laaghartige oorlog. Je zult 20.000 mensen opofferen om er 100.000 te redden. Als ik daar maar zeker van was. Naast, je kunt me geloven. Ik weet wat een veldslag is. Als we in deze verwikkeld raken, is de kans 100 tegen 1 dat we hem verliezen. Dat zal, dan zal ik die enige kans aangrijpen. Vooruit wat Gods plannen ook zijn. Wij zijn zijn uitverkorenen. Ik zijn profeet en jij zijn slachter. Er is geen tijd meer om terug te krabbelen. Hilda...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 We bidden dat de liefde de oorlog zal doen verstommen. Mijn God, mijn God. Laat de liefde de oorlog doen verstommen. Laat mijn liefde de oorlog doen verstommen. Mijn, mijn God, zo laat zei het. De liefde de oorlog doen verstommen. Oorlog laat mijn liefde de oorlog doen verstommen. Laat doen verstommen zo zei het. Laten we het bidden, mijn God, laat de liefde de bidden dat de liefde de oorlog zal doen verstommen. Allemaal sterven! Arme mensen, hebben jullie niet eens de moed de waarheid onder ogen te zien? De waarheid, broeders, de verbijsterende waarheid is dat jullie niet kunnen vechten. Jullie zijn wel sterk, maar met brute kracht win je geen oorlog. Jullie zijn wel met velen, maar het zal niet lang duren. Jullie zijn moedig, omdat jullie niet bang zijn voor de dood.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 die in de oorlog zullen omkomen. Ho! Ach, broeders, wat gebeurt er met jullie? Wat een afschuwelijk visioen. God heeft jullie vlees als doen smelten. Ik zie alleen nog maar jullie beenderen. Heilige Moeder Gods, al die geraamten. God wil de opstand niet en wijst mij diegene aan die er hun huid bij zullen verspelen. Jij en jij...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 Zullen creperen, honden? Ik zal jullie op een geweldige manier onder handen nemen. Kom tot mij, mijn slechtheid. Maak me licht. Het is om te lachen. Het goede heeft mijn ziel schoongespoeld. Geen druppel venijn meer. Prachtig. Op weg naar het goede. Op naar Altweilen. Ik moet mij ophangen of het goede doen. Mijn kinderen wachten op me. Mijn kapoenen, mijn kastraten, mijn engelen van de of oh, Ze zullen me feestelijk inhalen. Goeie god, wat vervelen ze me. Ik houd van de anderen. De wolven. Wel nu, weer is uw taak mij in de donkere nacht te leiden. Aangezien ik ondanks nederlagen moet volhouden, laat daarom iedere nederlaag mij een teken zijn. Ieder ongeluk een geluk. Iedere wangunst een gunst. Geef mij het goede gebruik van mijn Heer. Ik geloof het. Ik wil het geloven. Gij hebt toegelaten dat ik buiten de wereld zwerf... omdat ge me geheel voor u wilt hebben. En zie daar, mijn God. Wij staan weer tegenover elkaar. Zoals in de goede tijd, toen ik het kwade deed. Ach, ik had me nooit met de mensen moeten bemoeien. Ze zijn hinderlijk. Ze zijn struiken die ik opzij moet duwen om bij u te komen. Ik kom tot u hier. Ik kom. Ik loop door uw nacht. Geef mij de hand. Zeg mij. De nacht. Dat zijt gij, hè? De nacht.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 Uw wil deze haat tegen de mens, deze verachting voor mijzelf? Heb ik die niet reeds gezocht toen ik slecht was? De eenzaamheid van het goede, hoe zal ik die onderscheiden van de eenzaamheid van het kwade? De dag breekt aan. Ik ben door uw nacht getrokken. Gezegend zijt gij dat je me licht hebt gegeven. Ik zal duidelijk kunnen zien. L'homme, lamp. is responsabel de tout, y compris de sa mort. Tout responsable de tout le responsable responsable tout responsable Eindelijk. Waar zijn de anderen? Dood. Waarom? Omdat ze de weigerden te vechten.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 En jij, Hilda, jij houdt ook niet meer van mij. Wat jij als liefde beschouwt is haat. Waarom zou ik je haten? Omdat je gelooft dat ik de jou heb vermoord. Ik ben degene die nee heeft gezegd. Ik zag liever dat ze dood waren dan moordenaars. Met welk recht heb ik voor hen gekozen, kuts? Ach, kom, doe als ik. Trek je van al dat bloed niets aan. Wij zijn niets. Wij kunnen nergens iets aan doen. De mens droomt dat hij handelt. Maar het is God die de leiding nee, heeft. Nee, kuts, nee. Zonder mij zouden ze nog leven. Nou, goed, zonder jou misschien. Maar ik heb apart nog deel aan. We hebben samen het besluit genomen en we zullen samen de gevolgen ervan dragen. Herinner je je nog? Wij zijn niet samen. Heb je me willen zien? Goed, bekijk me, raak me aan. Mooi, maar ga nu weg. Mijn hele leven zal ik geen gezicht meer aankijken. Ik zal alleen nog mijn oog hebben voor de aarde en de stenen. Ik heb u vragen gesteld, God. En ge hebt me geantwoord. Gezegend zijt gij omdat gij me de slechtheid van de mensen hebt geopenbaard. Ik zal hun fouten in mijn eigen vlees kastijden. Ik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 God behoede je zuster. Kom, vooruit, kom mee, jij, kom. Er was iemand die me riep. Ik heb zijn stem gehoord. Je hoort altijd stemmen als je vast. De, de, waar komen die bloemen vandaan? Die heb ik geplukt. Jij plukt nooit bloemen. Wat voor dag hebben we? Welke dag van het jaar? Waarom vraag je me dat? De, de, er zou iemand het najaar komen. Wie? Ik weet het niet meer. Welke dag hebben we? Welke dag van het jaar? Welke dag van het jaar? Denk je dat ik zou de dagen tel? Er is er maar komen? één en die begint steeds weer. Jij nee. bent een stilstaande, stilstaande, stilstaande klok die steeds hetzelfde uur slaat. Stilstaand? Nee, ik loop. Hoor je dat? Dat klokt. Het water maakt engelen muziek. Ik heb de hel in mijn keel en het paradijs in mijn oren. Hoe lang heb jij al niet meer gedronken? Drie dagen. Ik moet tot morgen volhouden. Waarom tot morgen? <svulling> het moet...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 Kijk me aan. Kijk me goed aan. Kijk naar mijn ogen, mijn lippen, mijn boezem en mijn armen. Ben ik een zonde? Je bent mooi. Schoonheid is kwaad. Ben je daar zeker van? Ik ben nergens meer zeker van. Als ik mijn begeerte bot vier, zondig ik. Maar ik bevrijd me ervan. Als ik weiger ze te bevredigen, besmetten ze de hele ziel. De nacht valt. In de schemering moet je goede ogen hebben... om onze lieve Heer van de Duivel te ontscheiden. Met jouw slaap onder het oog van God. Nee...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 Naast heeft me tot leider en beveler genoemd. Zul je me gehoorzamen? Ik verrek nog liever. Verrek dan maar, broeder. Ah! En wat jullie betreft, luister. Ik neem het tegenzin het bevel op me, maar ik zal het niet uit handen geven. Geloof me, als er een kant bestaat om deze oorlog te willen, dan zal ik hem binnen.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 Rentse Westra als bischop... Fred Vaase, Luc van Mello... en Alexander van Heter als boeren... Kitty Courbois als boerenvrouw... Catharine ten Bruggenkater als Catherine, Stan Ras als Gerlach de Melaatse... Hans Hoes als Heinrich... Kees Geel als Herman... Gusta Gerritsen als Hilda... Han Reumer als Karl, Walter Kormelin als Baron Nossak... Dick van den Toorn als Naasti... Jim Berghout als officier... Tjistke de Boer als oude boerin... Guusje van Tilborg als profetes... Hilbert Dijkstra als smid, Arendjan Jan Herrema van Vos als Schulheim... Rob Fruithof als Tetzel... Elsje de Wijn als een vrouw... Marcel Royaerts als Heinz... Rick Nicolet als lerares... en Marjolein Hof als jongetje. Vertaling Smok. Geluidsbeeld Peter Tenuil en Leo Knikman... Techniek: Leo Knikman, Ferry van Nimwegen en Peter Boots. Productie: Jan Vermaas en Tres Verberne. Met dank aan Dim Noordhoek. Regie: Peter Denau. Vanuit studio Amstel nu terug naar de studio in Hilversum. Gastomroepster in Amsterdam was Nettie Rozenveld. Deze uitzending kwam tot stand met steun van het stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. Van deze uitzending zal een namontage gemaakt worden die ter zijner tijd op cassette verkrijgbaar zal zijn.